The car's kind of little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 Dus ja, toen uh, had ik iets paars aangetrokken, zeg maar. Dat viel niet goed in de staan. Nee, nou, het viel niet zo goed in Haarlem, nee. In Haarlem? Ja, in Haarlem. Nou, het is maar goed dat je niks scheels aan had. Was het echt was erg. Was het ja, echt, echt erg. Eerder... <laughs> op... daar heb ik nog over getwijfeld. Nee. We gaan het hebben over de Rekariade. Die gaat over twee weken, ja, van start. Ja, ja twee weken. De grote vakantievoorziening in Zandvoort voor kinderen. Wat hebben de dames en heren verzonnen?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 zijn heel handig bezig. Ja. Nou, even, even. Dat, heet, dat, dat heet andersom. Ja, ja andersom. En het het nou, het hey. ja, ja. Ja, dat moet je wat goed zeggen. Ja, dat is opgezocht zeker. <laughs> ja. Dankjewel dat je mij dat briefje kunt ja. geven. Nu is alles andersom. Dus ja. praten andersom en ze ja. lopen andersom. Okay. Uh, hoe moet ik het me voorstellen? Wat, wat gebeurt er? Als kind kom ik daar.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 Ja. Dan kun je het toneelstukje zien en met het toneelstukje gaan we een bepaalde activiteit doen. En dat gaan de kinderen doen. Oh, dat is de kapstok. Ja, ja, dus we moeten het oplossen. Ja. Oh, okay. Door hun gaat het toneelstuk misschien goed aflopen. Misschien. En kan het veranderen? Dus de inhoud van het toneelstuk, de afloop? Ja, de afloop wel. als jullie het, ja. ja, uh, ja, nee, als als het niet goed doen, dan... Uh... Oké, okay. ze kunnen invloed uitoefenen ja, op, op wat er later. gebeurt. Ja. Oh, we hebben bijvoorbeeld een keer een thema gehad, werd de burgemeester gekozen...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 Ja, komt smart. Het Poppentheater. Ja. ja, dat gaat heel goed eigenlijk. Want jullie hebben toen die geldprijs gewonnen. Ja. ja. Iedereen... 3000 euro. Ja, dat is ja, ja, niet misselijk. Daar heb je natuurlijk heel veel voor kunnen doen inmiddels. Ja, daar is een geluidsinstallatie en een hele lichtinstallatie voor aangeschaft. En daar hebben we nieuwe decors gemaakt. Een nieuwe poppen voor een, een kleinere kast. En. Um,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 Dus Wendy ja. geweest toen? Ja, ben ik geweest en hebben we gesprek gehad. En dan hebben aankomende woensdag weer gesprek. Op de hoop dat dat, dat het wordt. Ze waren wel, ja, hoe noem je dat? Heel, heel enthousiast. enthousiast. Zij ja, enthousiast. Ze hebben ruimte over, want het ja. lijkt me zo, zo klein, dat museum. Ze hebben boven nog een kleine zaal die helemaal verduisterd is al. Ja. Dus wij hoeven dan zelfs niet te verduisteren. Het oude te filmzaaltje. Ja. Ja. Ja, ja. En daar is net een noodtrap aangebracht ook. Dus iedereen kan daar ook veilig weg. Dus uh, we zijn heel benieuwd.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 Dat is zo. Beetje, heel veel theater tegenwoordig en uh, festivals ja. zijn gewoon vrij kostbaar. Ja. Gaan, gaan jullie daar, zo, als dat rond zou komen, dan uh, mee naar buiten komen? Ja, dan gaan we inderdaad fileren en de krant en de ja. VV. en de tv van Klaas. niet? Nee, ja, okay. we vergeet we de radio op. ook niet, komt nee. het ook goed? Ja, nou ja, oké, okay, maar tekst-TV. Dan ja, kan het, ook het dan ja. uh, een aantal dagen rond. Oké, okay. nou, ja, geweldig. Ja. We hopen dat het heel snel allemaal uh, in orde komt. En we hopen ook dat jullie ontzettend mooi weer hebben. Ja. Zeker met het uh, strandgebeuren. Ja, is er eigenlijk een alternatief als het best weer hoort? Ja, we hebben oh, een ja, binnenprogramma. Een binnenprogramma. Ja. We okay. hebben natuurlijk het pluspunt in Noord ja. als uitvalsbasis. En het uh, jeugdhuis bij de protestantse kerk. Ja. Ja. Ja. Dus weet je, je hebt altijd een binnenlocatie ja. als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 Ja. Klopt. Ik kan me herinneren vorig jaar, uh, even het, het water aan de zee weg. Uh, nou ja, in ieder geval daar zat die die zwemmersjeuk. Of, ja, het ja, ja, het wet. Het weg, ja, het Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Nou, dat zit er meestal, hè? Ja, dat is uh, een parasiet van, uh, van de platworm. Ja. <laughs> Heel eng klinkt dat. Ja. Maar, uh, de, de, de, die, uh, het Maar die is een slakje die draagt dat met zich mee.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 en daarnaast, als er dus ergens uh, een probleem is, dan vraagt de provincie aan de waterbeheerder van, uh, willen jullie vaker monsteren? Dus wij zorgen ervoor dat het publiek goed geïnformeerd wordt en uh, altijd de actuele situatie... Uh.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 Maar over hoeveel locaties praten we in noord holland Ja, we hebben in noord holland 122 zwemplekken. Dus dat zijn wow. 122 plekken die worden gecontroleerd. Dat is waar je inclusief kan het noord hollandse kanaal en der, al die grote wateren ook. Nou, op het kanaal hebben we geen uh, zwemwater. Maar er, er zijn allerlei meertjes en plassen te zien ja. op die kaart op de website. Dat ja. is in ieder geval een goede vorm. of uh, en. Uh, uh,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 en die nummers staan ook op de informatieborden bij alle zwemlocatie, bij ja. de strandopgangen. En, en de website wwwnoord hollandnlnl -holland -holland En hollandnl okay. nou, Daar kun je ook die telefoonnummers in, ja, en al ja, die zeker. informatie. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Dat, is, dat is het mooiste.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 wat er allemaal gebeurd is de laatste maanden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang, eff, hoe lang, hoeveel jaar ervaring hebben jullie eigenlijk al op het strand? Ikzelf, ik, ik ben Maarten Keisler. Uh -huh. Ik werk uh, 32 jaar op het strand. En bij de Koenraad werk ik 22 jaar op het strand. Dus er zit een eeuw, ruim een half uur ervaring ja, in ja, klarkies, Ervaringen en nee. ja. ja. Dus we kennen wel de klap van de zweep.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 Omhoog via de Strandwachtersvereniging. Daar hebben we met z'n allen op, in, uh, op ingespeeld. Iedereen ja, kon zich inschrijven en uiteindelijk bleef er maar vier over. Ja. Waaronder wij uh, Sloot, uh, Maritiem. En later is. Talassa erbij erbij gekomen. Ja. Ja. En de celvereniging dan, die heeft ook veel ja. jaar dus. Uh,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 Leuk, die met die uh, samenwerking ja, hebben het Ja, nu jullie het daarover hebben, uh, even welk nummer is, Praten we over voor mensen die het niet 20, weten. 20, nou, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, maar welk nummer strand... Nummer 23. Nummer 23, 23, 23, 23 dus Boulevard. Ja, ja. Praten we over. Ja. Ja. Dan kom ik de strandafgang bij 23 af. Wat zie ik? Ja, iets, hoe uh, moet je zeggen, futuristisch? Ja, een futuristisch pand, maar toch echt een strandpaviljoen. Ja. Hout, glas. En, uh, ja. Mooi blauw. Mooi blauw, blauw donkerblauw. Ja. Ja. Ver naar voren.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 Maar we gaan hem krijgen. De... Ja, het gaat, gaat ooit een keer gebeuren. Hij gaat er onderdoor. Hij gaat door. Gaat dat, onder ja, zeker op door. ons punt. Maar uh, we hebben er alle vertrouwen in. En, uh, ja, ja, het, ja dan, het, dan zie je wat palen staan misschien. Het baat zal ook omhoog gestuurd worden, denk ik. Ja. Hm. Ja, Omdat ja, er een zandlaag onder ligt. Maar hoe dat uitgepakt ja. hebben we al het vertrouwen in. Uh. Ja. Maar we zien een strandpaviljoen. Ja, we liggen komen, in het, het, het zand helemaal. Je ziet echt een strandpaviljoen. Hout.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 voor het ruimte achteraf ja. is het goed ja. dat we het gedaan hebben. Ah, ja. Het is eigenlijk nu al weer te klein. Ja, het doen. is nu eigenlijk al weer te klein. Ja. ja, die toiletten zijn ook voor de, uh, de, de ja. winterwandelaars ja, de de die een plasje ja, moeten ja, doen. Ja, en ja, zo. Ja. ja, die niet per se het restaurant aan willen doen, maar puur uh, een toiletgelegenheid zoeken. Ja. Ja. Ja. Ik las dat jullie een herenkamer hebben. Ja, herenkamer, sigarenkamer, uh, hockeykamer, dameskamer. dameskamer. <laughs> uh, je kan er elke naam aan geven die we wil. Ja. Ja.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 Ja, echt, als er geen personeel, personeel bedient zou het mogen, ja. Ja, ja. Okay. ja. Nee, je zei sigarenkamer, toch? Ja, we geven er maar een, een draai aan. Hè, want als je hier de kamer zegt, zijn de vrouwen natuurlijk weer op hun... Ja, dat is eh, wat voor jou, Tom. Ja, jij mag er rustig een sigaretje, oh, een sigaretje, oh, kom, dan kom dan erop. een okay. sigaretje. Ook, ook. Nee, als er was geen personeel dus in, de, in, in de ruimte is, dan mag je ja, erop. Ja. Maar even wat anders, je had het net over een geluiddichte muur...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 Ja, dat, uh, we zijn wel jong, maar... Uh... Ja, het restaurant is toch ons, uh, onze hoofdbusiness. En, uh... ja. Ja, het dat, moet, niets, dat... moet niet zijn dat het geluid van de feestzaal boven het eten uitkomt. En ook niet zou... boven het geluid van de branding. Nee, ja. nee. Nou, dat, dat gebeurt wel <laughs> maar, uh, maar... maar ze moeten er in het restaurant geen last van hebben. Ja. Dat gaan, dat, ik. dat zou mijn volgende vraag ook zijn. Hoe zou je een nou nautiek omschrijven als, als...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 Tenten, waar echt feestenten zijn? Ja, we hebben natuurlijk wel ons feesten van grote bedrijven, 500, 600 man. Maar dat is dan niet zoals in Bloemenau met heel veel geluid, Herrie. Ja, maar gewoon meer de bedrijfsfeesten. Even een heel andere vraag. Dit is natuurlijk een gigantische investering geweest. Maar jullie hoeven niet meer op en af te breken. Hoeveel kostte dat per jaar? Het op en afbreken?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 Dus dat is wel een uh, gewin voor ons. Ja. Ja. Anderzijds hebben we ook uh, minder vrije tijd nu. Ja, ja. <laughs> Vroeger serie, keek je uh, uit naar het eind van het seizoen en nu uh, is er geen eind meer. Dan zijn we nu zelfs al weer kerstborrels aan het uh, bespreken. Ja, want het, uh, ja. Hoe, hoe gaan de wintermaanden eruit zien bij Clubnotiek? Uh, we gaan uh, het restaurant ook, uh, we gaan echt seizoensgebonden gerechten op uh, de kaart zetten. Dus wild, wild, seizoen wild en...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 Gisteren was de webcam nog niet online. Ja, dat is een luxe probleem. We hebben <laughs> geen tijd gehad om op te halen. Wij zijn, uh, vanaf de dag dat we over zijn gegaan, 7 mei, hebben we dusdanig druk gehad. Dat we heel druk bezig zijn om alle punten op die te zetten. Naast de gewone horeca drukte. En dat is een van de dingen die op ons uh, lijstje staat. Ja, uh, de de en, webcam updaten, de menukaart updaten die erop moet staan en dergelijke. De, ja. Maar uh, op het zelf hebben we het goed onder controle op dit moment. Ja. Uh, we hebben wel eens aanloopproblemen gehad. Maar het draait wel uh, iets langere wachttijden. Uh. Ja, doordat we uh, ja, nieuwe kassa, kassa Kast systeem uh, systemes, gaan uh, Keuken veranderd misschien? Keuken is veranderd, nieuwe routing en uh, nieuwe manier van werken. En, en dat met... alles bij elkaar, gecombineerd met een goede aanloop... Uh,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 Zeker ja. doen. Kom gerust, u dus bent van harte welkom. We wensen jullie nog een uh, heel goed seizoen. Ook wel. heel lang seizoen. Ja. Spannend. Van ben... de Spreken weer. jullie eigenlijk vuurwerk weken af van zijn nog Nieuw? We weten nog niet precies wat we gaan doen. We gaan in ieder geval met de kerst één dag open. En wat we met auto nu gaan doen, dat dus weten nog we nog is nog even een vraag. Ja. Ja. We <laughs> ja. nog een sluitingstijd van 12 uur, net als, als alle anderen. Mm -hmm. en, uh, ja. Dus even kijken of we daar... Uh, daar zit mogelijk krijgen. wat rek in. Ja. Ja, ja, ja, ja. Als de verkiezingsbeloftes weet, nagekomen worden wel. Ja, wel, ja, wel. Ja, ik weet niet hoe het de afgelopen winter is gegaan met Take 5. Of die open geweest zijn met Hout en Nieuw. Maar idee. het is nog even, ja. even bespreken of die ja. avond open zijn. is dus even koffietje ja. kijken nog. Ja. Nogmaals veel succes. Dank u wel. En bedankt wel. voor jullie komst. Okay. Ja bedankt. En in de eter op 106.9. Straks meer.